So oh. That's why I don't understand That you need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 15 seconden van het nummer vind ik zo ongelooflijk mooi. Oh, nou, maar goed je Dat het zegt, ik... dan gaan we dan vooral even luisteren. Oké, okay. okay. goed. <laughs>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 Ja. Sommige dingen zijn nou, samen Bepaalde, Als je die lijsten afgaat, wat bijvoorbeeld een monnik... waar je aan moet voldoen, nou, dan wil je niet, word je niet blij van. Ja, nee, maar goed, dat is een denk ik denk ik. Rol, ja. Dat is nou heel specifiek. Het ja. gaat over de monniken. Dus ja. daar maak je dan ook een keuze voor... dat je monnik wil worden. Ik wil nog even terugkomen, André, op ja. wat jij helemaal aan het begin zei. Van Het gaat erom, uh, niet zozeer dat je verlicht wordt... maar uh, Zen-boeddhisme gaat ervan uit dat iedereen al verlicht is. Het grappige is dat de New Age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 all because of you, da, da, da, da, da, da. it's better than it's ever been, cause we can talk it, it through.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 Oh,